De vergadering wordt verzocht. die dan samen zijn aan te vangen met elkander te zingen. uit de Psalm 29, en daarvan het vijfde en het zesde vers. Schere <tiedacht> stem ontbloot het goud. <tiedacht> maar hij die op God vertrouwt. buigt je veilig hem ter eer. juichend in zijn tempel neer. Deze heer wie zwengt de stromen. En die woede kon betonen, die mag nooit af te meten, eeuwig is een troon gezeten. Geloof den Heer die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt. En die Jacob's heilig kroost, zegenen zal met vrede en troost. Benoem dit vijfde en zesde vers, dan al 29. Oh. Naar het lezen uit de gedeelte van Gods woord, het wat je vindt in een boek te Psalmen En wel de Psalm 18, en daarvan de eerste 37 versen. Voor een in een Psalm van David, de knecht des Die deze woorden schiet ...voor de Heer gesproken heeft vandaag, als en de Heer gered had uit de hand van al zijn vijanden... en uit de hand van zelf. Hij zei het dan, ik zal uw hartelijk liefhebben, heere, mijn sterkte. De Heer is mijn steenrot en mijn burg en mijn uithelper, mijn God, mijn rot, op welke niet betrouw. Mijn schild en de horen, mijn en mijn hoofd vertrek. Ik liet een Heer aan die te prijzen is en wordt verlost van mijn vijanden. Banders dood zouden mij ontvangen... De deken Belial verschrikte mij. Baanderheil omringde mij, strikken de dus doods, bejegende mij. Als mij baan was, riep ik de Heer aan en riep tot mijn God. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis en mijn geroep voor zijn aarde kwam in zijn oren. Toen daverde en weefde de aarde en de grond de bergen beroerde zich en daverde, opdat hij ontstoken was. Rook ging op van zijn neus, en het vuur als zijn een mond verteerde, kolen werden daarvan aangestoken. En hij een hemel en daalde neder, en donkerheid was onder zijn voeten. En hij voer op in de zeref en vloog, ja hij vloog sneller op de vleugel des winds. Duisternis zette hij tot zijn verberging, rondom hem was zijn tent, duistere duisterheid wateren, wolken des hemels. Van de glans die voor hem was, de ze en de wolken erheen, hagel en vuurige kolen. En de Heer heren donderde in de hemel, en de hoofd gaf zijn stem, hagel en vuurige kolen. En hij zond ze naar pijlen uit, en bestrooide zij, en bestrooide ze. En hij voor de bliksemen en beschrikte ze. En de wateren werden gezien, en de grond der wereld werden ontdekt. Van uw schelden, o heren. ...van het geblazen zwins van uw neus. Hij zong van de hoogte, hij nam mij, hij trok me op uit grote wateren. Hij verloste mij van mijn sterke vijand, van mijn hater, of ze machtiger waren dan ik. Ze hadden mij bejegend en dagen mijn zo'n maar de Heer was mij tot in steun zo, En hij voerde mij uit in de ruimte, hij rukte mij uit, want hij had lust aan mij... De Heer begolf mij naar mijn gerechtigheid. Hij gaat me weder naar de reinheid van mijn handen. Want ik heb de zere wegen gehouden. Ik ben van mijn hoofd niet goddelooslijk afgegaan. Want al zijn rechten waren voor mij. En zijn inzettingen deed ik niet van mijn weg. Maar ik was oprecht bij hem. En ik wachtte mij voor mijn ongerechtigheid. Zo gaan we de Heer weder naar mijn gerechtigheid. Naar de reinheid met een handen voor zijn ogen. Bij de goede pieren houdt ze uw goede pieren. Bij de oprechte man houdt ze uw oprecht. Bij de reine houdt ze uw rein, maar bij de verkeerde bewijst ze u een worstelaar. Want gij verlost heb hebben druk gevolgd, maar de hoge ogen beneden gij. Want gij doet bij lamplisten, de Heere mijn God, doet mijn duizend is opklaren. Waar met u loop ik door in een bende, en met mijn God spring ik over in een muur. Gods weg is volmaakt, de reden zeer is de lauw, want hij schilt alle die op hem betrouwen. Want wie is God, balen we de here, en wie is de rotssteen dan alleen onze God? Het is God die mij met kracht van en heeft mijn weg volkomen gemaakt. Hij maakt mijn voeten gelijk hinden en stelt mij op mijn hoofdte. Hij leert mijn handen strijden, zodat die stalenboog met mijn, met mijn armen verbroken is. Ook heb gij mijn schild uw zeils gegeven, en uw rechterhand heeft mij ondersteund, en uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. heeft mijn voetstap ruim gemaakt onder mij, en mijn enkelen hebben niet gewankeld. Zover. <tus> Onze hulpens en ons beginsel. zijn de naam des zeven die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die nooit laat varen het werk zijn er heilige vingers die trouwen houdt en Even gelijk aan. De genade, een en vrede worden u niet bij den aanvang geschonken. En bij den voortgang rijkelijk verder van God. God, den Vader, en van Jezus Christus, onze Heer, door de werkingen van God, den Heiligen Geest. Amen. Wij vragen nogmaals om uw aandacht. We in het morgen weer voorgelezen het derde hoofdstuk van de profeet Habakkuk. En daarvan nadert het negentiende of laatste vers. Wij herzeggen Habakkuk 3, vers 19, waar de woord al besluit. De Heere, Heer is mijn sterkte en hij zal mijn voeten maken als de Heer, En hij zal mij doen treden op mijn hoogte. Voor de opperslangmeester, op mijn negen op. tot zover. Voordat we daarvan spreken, verenig ons tot gemeenschappelijk bed. Het is voor de derde reizen van deze dag der afzondering. Dat wij ons nogmaals onderwinden om uw heilige aangezichten te zoeken. En om van u een zegen af te smeken over dit ons samenzijn. Heer, we staan en zitten hier als levende bewijzen van uw langmoedigheid en verdraagzaamheid. Gij hebt ons tot toe weer gedragen en de winter doordragen. En we staan weer gereed voor een nieuwjaarsseizoen. Waarvan we niet weten wat de toekomst zal waren. En hoe ernstig de tijden zijn. En hoe donker de toekomst. Evenwel gij zijt. en blijft dezelfde. Gij die in uw woord u komt openbouwen. Als een God van zaligheid. Voor in zichzelf raamschalen. Als een God die verlost. Voor ellendige gevangenen. Als een God die vergeeft. Vergroot de zondaren. De veelheid der zonden. Als een God die vernieuwt. Door die eeuwige geest. Als een God die heilig Ter voor en toebereiding. Voor die dag der eeuwigheid. En Heer, daarom bidden we van. Gij geeft ons nog een dag. Ter afzondering om uw heilige naam in te roepen. En om van u te bidden om een zegen. En heren wat zou de tijdelijke zegeningen ons wachten, Wanneer we geen geestelijke zouden leren kennen. En aan de bid stonden zij niet in hoogzaak. En de tweede dagen niet in hoogzaak gegeven om te bidden. Uh, voor tijdelijk onderhoud des lichaams, maar die zijn op meten gegeven tot gebed om de heiding van uw koninkrijk en in zonderheid in donkere en duistere tijden waarin onze vader menigmaal de nogen van land, volk en kerk naar voren gebracht hebben dus ...en ook de uh, oordelen, oorlogen en bedreigingen van oorlogen, zodat er tijden waren in ons vaderland dat de regeringen zelfs de beterdagen uitschreven en in de brieven de noven van land en volk en kerk voor de leraar sprecht om die te brengen aan de planten van uw heilige godsvoed en heren. Ach, ons volk en vaderland, onze regeringen zijn zo ver afgeweken, dat men zelf het roer in handen genomen heeft en daar geen beter dagen meer uitgeschreven worden. Ach, heren, toch vergunf gij het ons nog en dat van de 365 uh, te schenken. Hoeveel landen en volken zijn er niet... wat niet meer kan en wat niet meer mag... en waar in het heidendom verzonken liggen... en wij, on wij nog mogen zitten... en staan rondom de kandelaar van uw getuigenis. En heren, ach... Dat u geeft dat we het nog eens krijgen te waarderen. wel krijgt u soms diepe val in avond van ons verbondsel? Waarderen we niets? Dan zijn we eisende mensen en mensen. Maar wat, wanneer zal het gewaardeerd worden? Wanneer we leren kennen dat we door eigen schuld onderworpen zijn? Allerhande ellende, ja, zelfs de verdoemenis. En als we dan als een rechtloze, godloze, en in onszelf verloren zonder leren kennen in het licht van uw deugden, dan houden we altijd op. En we zouden we met de dichter leren één dag. In uw huis is mij beter dan duizend elders. Ik ware liever een dorp verwachter in het huis der sieren. Zo langer te wonen in de tenten, der te lijden, o oh God. En dat het nog eens water mocht krijgen voor degene. Die nog nooit het aarde water van hebben leren kennen. Waarvan uw woord getuigt, hoe liefelijk zijn op de bergen. De goede boodschap brengt van het goede. O oh God, openbare verdiening en de prediking van uw getuigenis. Houdt in dat we nog een hemelboodschap mogen brengen aan een schuldig en een verloren volk, En waar nou die kennis gemist wordt. O God, zou u toch de blinde ogen nog willen openen. Eer dat u nog een onderscheid gemaakt hebt over degene die een lot voor eeuwig is beslist geworden. Die nooit geen predikatie meer zullen en kunnen horen. En als het nog komt, zouden dat de grootste bidders en dankers wezen. Als die in de zij nog enige keer verwijderd mochten worden, om onder het prediking des Evangeliums te verkeren. Ach, heere, ga nog door je lieve geest nog werken. krachtdadig en onwederstandig. Al dat er nog zondagen in de hart gegrepen zouden worden. En heren, in zoverre dat dat gemist wordt, gij waart het toch. Voor wie een gereed de deuren weken die we wel op slot houden. En die ijzeren grendelen duizend echten gebrengt. Want heren, als we gaan sterven, willen we wel naar de hemel. Maar van nature wil niemand een hemel in zijn hand. En in al de hemel in zijn hart niet leert kennen, wat zal die straks in de hemel moeten doen? O, dat u daartoe dan nog krachtiger kwam te werken. Al dan er nog eens waren die er breuken kennen. Wat ze waren in de staat en rechtheid en wat ze geworden zijn in aard van de verbond, zo. En we hebben God weggezonden. En de Heer dat gevonden mocht worden. Het is u bekend, want Gij verwandelt de diepste schuilhoeken van ons hart. En die leren kennen dat je je recht hebt, En dat je van je recht geen afstand doet. En dat er aan je recht voldaan moet worden. En die niet over het recht van God heen kunnen werken. Dat worden ongelukkige en in zichzelf ellendige scherpselen. Die zien met vrees de toekomst, we moeten dichter bij de dood en dichter bij de eeuwigheid. En dichter bij een God ontmoeten en geen bestaan te hebben. Misschien zitten we die ook nog onder ons. Ach, heere, gij kent ze bij bijna, want gij zijt de kende. kennen. En wanneer het een vrucht zou zijn, van wat een apostel getuigd en u heeft hem mee gemaakt. Daar gij dood wat in de zonde en misdaad. En daaruit een levende behoefte krijgen naar de levende van God. Ontsluit voor het schreden de woorden der gerechtigheid. Ach, dat is ontsluiten de deur ter hoop in het al vanavond. Het doet ze toch kennen, ik ben de deur. En die door mij ingaat zal ingaan en uitgaan. Zal ingaan en behouden worden. Zal in uit gaan en wijde vinden. Heren, misschien zijn we die ook nog. Waar die gegronde kennis is van die enige middelaar. Die enige zelfmaker. Die enige En Die met een oog best gewoon soms zien. Op die gekruiste neem aan die O heren, ga je het schenken Door goddelijk en geestelijk onderwijs. Om ze te brengen waar ze niet komen kunnen. En te maken waar ze niet wezen moeten. Om ze eens op dat plaats te brengen. Dan ze de recht en de deur van God krijgen van mij. En hier dat kan zijn door onderwijs. O, oh, dat gezegend onderwijs door die eeuwige geest. En waar we deze dag meer gezegd hebben. Het is geen dood Zelfs Zal het niet in de huid gaan. De daad is geloof. Als dat er nog zijn mochten, werd gij tot ze, tot, waar gij uh, tot hen zou kunnen spreken, wanneer gij dorstige, kom tot de wateren, gij die geen geld hebt, komt, kom zonder geld en zonder prijs, wijn en geld. Voor wie het nog geld is, komt de hervaartst tot mij, gij alle die vermoeid en gelast zijn, en ik zal u rust geven. En zou is alweer willen dag. En dat daar, dan op deze dag. aan de hart alweer mag worden, Om niet te staan. Op alle potato's. Om te vertrouwen Op uw woord. En op uw dierbare beloften, want Waar het beloofd is. and is. getrouwd, het het ook doen zal. En hier u en de gerechtigheid eerlijk vrijgemaakt te zijn. En dat u het ook achtervolgt. Mijn lieve geest, dat we niet alleen leren kennen, dat gij de God zijt van den zondag, maar ook een thuis verkrijgen door die leven van geest te leren kennen. dat afvragen deze geest, getuigd met onze geest dat we kinderen zijn de gename, God, zijn we, van Jezus Christus. En dat u de waarheid ook aan ons staat te bevestigen. In de Heer, Heeren, is mij sterkte. Hij maakt mij de vijf, zal mijn voeten maken, gelijk de hinders. O, God, zou u nog willen doen? En versterkt daartoe dan nog wat gij gebrok hebt. Heer, we zijn in alles zo diep en stijl afhankelijk van u dan leven de God. En u hebt ons achtergelaten, zonder mij kunt gij niets doen. Hij wordt geleerd en geeft zulke lessen Die achter mij wil komen, dus niet die voor u gaat en die voor u staat, maar die achter mij wil komen, neemt zijn kruis op en volgt mij. En als dat een goddelijk bevelend mag geweest, ach, dan zullen we hier iets leren, ene planten met u te worden. In de gelijkmaking zijn stelst, want de worden het een leven. En toch het ware leven. Waarvan een apostel vertelt, ik ben met Christus gekruist. Dan was hij gestorven en ik leef. doch, niet meer ik, maar Christus beheerst mij die leeft in mij. En wat ik nu leef, leef ik door het geloof des doods. die me lief gaat heeft en zich voor mij heeft overgegeven. Ach, heere, bewaar ons. In leren en leven bij uw de duivenis. dat we toepereid en voorbereid mogen worden. Om straks ingeleid te worden in die plaats. Waar zal zijn stoorloze rust en eeuwige zaligheid. Wil nog bedenken wat wettelijk verhinderd is onder ons te zijn. Onze kranke, zwakke, kruis en rauwtrecht. Heeren, of in ons van deze plaats af horen ze nog genadiglijk een zegen schenken. Wil nog bedenken wat zwanger is of gebaard, zou hebben oude vandaag eenzame verlaten. weten we wezen of mensen. wat een militaire dienst Troost alle die in nou best maakt, dat u verheffen het angstig hebt. En we willen gedrengen dat u naamsgedachten is je woord gepredikt wordt. heeren, dat u uw koos krijgt naar huis brengt. En dat de wachters op als muren wakende bevonden wordt aan de posten van uw deur. We willen gedrengen ons diep verzonken land, verzinkend volk en verscheurde kerk. In uw toren nog des ontvangers. En hier in de zomer is weer aan het staan. We weten niet wat hij brengt zal. In vanwege de zonde en de ongerechtigheid. Hebben we niet veel goeds te wachten. Maar daar gij verloopt hebt dat het verbond van de dag en de nacht niet op zou houden. Ach, kon het tegen te staan. Geef nog zaken zij het en ook ten eten. En dat u nog geeft, hoewel De beleiden voor uw eigen gezicht. dan we alles waarom onszelf zelf op gemaakt Ach, dat u in uw toren nog des onvermends gedenken. En dat gij daartoe nog ze willen maken. Dat je niet zelf vergeven verlaten. Ook u ziet ons niet als u zuchten en vluchten over de lengte en breedte te rijden. Trouwens, daartoe wat u ziet en waar, wil ik uw woord nog zegenen, dienstbaar stellen. Dat leren, onderwijzing, raad en besturing ons nog horen en verhorende om u zicht en verbonds om Jezus willen houden. Ah. Wij hebben in dit morgenuur boven onze tekstwoorden gezet, het gebed des geloofs van Habakkuk. En hebben in het morgenuur stilgestaan bij geloofsvertrouwen in de tegenwoordige tijd. In het middaguur in geloofsverwachting voor de toekomende tijd. En vanavond wens je waardig nog te bepalen... ...bij de geloofsvertroosting voor de eeuwigheid. En mijn houders zal het... ...dat we dit dag mogen houden... ...en wat genoemd wordt een dag voor het gewas. En God zal nog geven gewas... ...zodat hij nog gaf zaken den zaaier en vrouw en eten. En er zal... In geen zo van weten geboorte zijn. En geen opwassen in en in kennis. Ach, wat zou het ons baten. Al had het land jaar op jaar gedragen. En we zouden straks naad en bloot voor God moeten verschijnen. Dan zou het alles nog tegen ons getuigen dagen is het zo nodig niet alleen voor de toekomst geloofsverwachting te hebben, maar om geloofs, troost te leren kennen voor de eeuwigheid. En dat noemen we uh, de geloofsvertroosting. En dat is een troost die de Heer in zijn schrift, in de schrift openbaart heeft. Een troost die door Christus verworven is. Een troost die door de heilige geest gebracht wordt. Een troost die door het geloof gekend wordt. En een troost die in het leven en sterven genoten wordt. Houd in gedachten het moet een troost der schriften zijn. En want God heeft in de schrift de ware troost, de enige troost. En troost staat tegenover moeite en inkommer en zorg en verdriet en jammerlijke plaatsen. Die steeds beurt of beurt de ziel na. Troost staat tegenover ellende en tegenover strijd. Tegenover benauwdheid. Waarom? Wel in de rechtheid had Adam geen troost nodig. Want er mocht hij genieten in een zalige gemeenschap met zijn schepper. Maar zodra had hij niet gebroken met zijn schepper, want Adam heeft gebroken, God hem niet gebroken, Adam heeft gebroken. En daar heeft hij verkregen een onrustige conscientie, een aanklagend geweten. En vandaar uh, de vrees, voor de bedreiging die God uitgesproken had, omdat je ge dit gedaan hebt, zult gij de dood sterven. En uh, uh, er zal de doodstraf zijn einde maken aan zijn leven. En nou, het op een rechtelijke daad gods, want de bezoldiging der zonde is bedoeld, Zodat het leven wijner is op zichzelf, als we geen troost leren kennen in ons leven en voor ons sterven, is ons leven eigenlijk troosteloos en doelloos. Want waartoe leeft men dan? Als je 70, 80 of 90 jaar zouden worden. En we hebben die tijd gegeten en gedronken. De Heer heeft ons gegeven spijs en drank, dekking en kleding, gezondheid. En hij heeft ons alles gegeven, de prediking van zijn woord. En we gaan dan sterven zo geboren zijn. Dan hebben we niet beantwoord aan het doel wat de mens geschapen had, want die had die geschapen tot een verheerlijking van zijn drie, ware we gedaan En dan niet beantwoord, dus dat is te vergeefs gebleven te hebben. Zijn nog erger uitdenken? denk ik. Kunnen we nog erger uitdenken te vergeefs geleefd te hebben? Alleen maar hier voor het tijdelijke geleefd en ons En niet een hoofdzaak het over die nimmer eindige Maar waar daar iets van gekend wordt, ach, dan krijgt men behoefte. En weet je wat nodig is om onze zonde kennis is nodig om behoefte te krijgen aan die troost. De waarheid, die troost, vindt Die is heel de hele wereld niet te vinden. Als alleen in de woorden wordt, in de schrift. De ware troost is alleen te vinden in de Schrift. Waarom? Ze is door Christus bereikt. Ach, mijn is op heel de waarheid is er geen troost te verschaffen. Als alleen in die gezegende middelaar des Vergoeds. Daarom wordt Christus genoemd. Christus, de inhoud der Schriften. Christus, de rijkdom der Schriften. Christus, de schoonheid der Schriften. Christus, de troost der Schriften. Christus, de blijdschap der Schriften. O, de Christus er schrift. En die heeft die troostbeleid op Goh God aan met zijn dierplaats. Wat hij uitgegoten heeft om te verwerven. Dat weer in arme zonder gemeenschap met God gebracht zouden kunnen worden. En want daarin ligt alleen de troost. Dat we weer met God verzoend en met God verenigd worden. En buiten die troost is alles troosteloos. Het ene jaar vliegt. En het andere komt, en wij vliegen vliegt en hoe snel gaat. het. Het is zo, bitter en zo, dat is zo, dat en zo, dat is in en zo, dat is zo, dat is zo, en dan wordt dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat niets zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, Naar geen zo, dat is zo, dat en als we dan niet hebben, we weer, kennen, die troost in de schrift op Door Christus bereikt en door den heilige geest gebracht. Want het is het werk des geest. Om eerst te maken een troost te wonen. Waardoor behoefte gekend wordt aan troost. En om dan die troost te brengen, hoe brengt hij die, die troost door het dierbaar Waarvan de waarheid zegt u dan de wij geloven. Is zij hier dat O, dat de geloof, dat het voorwerp hebt en die enige God, en, en nu de heilige geest die dat geloof in het hart En we hebben het vandaag al meer gezegd, mijn ouders. Het geloof kan God niets aanbieden, maar dat erkent en verwijt dat alles verdient en verworven is door die gezegende middelen des bevolks. Dat zielzahalig het geloof verwacht alles van de drieën of een verbondspot. Zoals God de Vader de oorsprong is van de troost. En voor de zoon verwierd, En voor de heilige geest, En van het hart komt eindelijk die troost. Die worden leven en sterven gekend. En mijn houders. we zijn er nog uw aandacht ten ik te vragen. Uh, voor die geloofstroost naar aanleiding. Uh, van het laatste gedeelte van onze tekst. En hij uh, zal mij doen treden op mijn hoogte. Voor uh, de zangmeester op mijn negenoog. En wensen dan uw aandacht de bepaalde aanleiding van geloofsverkroosting. Voor de eeuwigheid in de eerste plaats. Uh, de levende hopen op die troost. In de tweede plaats door het geloof, de vastigheid van die troost. En in de derde plaats, dat er gekend wordt, de blijdschap in die troost. Uh, voordat we de rechter van spreken, zingen we vooraf nog van den 42e psalm, het derde en het vijfde vers. O, mijn ziel, wat buigt u neder, in zijt u mijn trust. Voor het oud vertrouwen, wederzoek in z'n hoogste want Gods goedheid... Zal u druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, het slaat ook naar boven, want ik zal zijn naam geplopen. En het vijfde vers, maar de Heer zal uitkomst geven. noem u het derde en het vijfde vers van Psalm 42. in de tegenwoordige tijd waarvan Habakkuk zegt, de Heer Heer is mijn sterkte. Dat hij spreekt over wie de Heer voor hem is. We hebben ons ziel gestaan in welke tijd of dat Hij hier dit gebedje doet, daar in boven staat, een gebed van Habakkuk in de tweede plaats door wie dat hij gesterkt is de Heere de Heere we hebben getracht duidelijk te maken dat het eerste woord Heere met hoofdletters staat en het tweede woord Heere alleen met een hoofdletter vooraan en dat het woord Heere met hoofdletters betekent Jehovah dat wil zoveel zeggen hij is wat hij is. Maar voor de kerk. Dat hij wordt. Wat hij is. Is hij wat hij is. Even God. Dat nu hij wordt voor zijn kerk. Wat hij is. God van zijn volk. En zijn volk het eigendom Gods. Dus. God moet voor ons worden. Wat hij is. En dan is die voor zijn kerk een God van volkomen zelfheid. Het woord die alleen met in hoofdletter uh, betekent Adolfi, dat wil zeggen rotsteen. En uh, uh, dat nu Christus de rotsteen is. God in Christus, door zijn Heilige Geest, de rotsteen uh, van harte sterk is. En als we het dan hier wilden, dat hadden we kunnen zeggen. De Heere, Heere is mijn ster. Dat wil zoveel zeggen dat die God zijn God was. En het fundament is vast en onwankelbaar Dat hij dat eeuwig leek. In de Heere, Heere is mijn ster. We hebben getracht. In het middenuren En stil te staan. Eh, bij de geloofsverwachting. Eh, de geloofsverwachting. Voor eh, de toekomende tijd. Wanneer ik hier lees. En hij zelf. Eh, mijn voeten maken. Als de <coughs> En hebben getrekt. Die waandacht te bepalen. Bij de grondslag. Van die verwachting. Eh, bij het vertrouwen in die verwachting. En bij de roem. Het der verwachting. Hij. Zou. Niet kan. Niet wil. Niet het mocht. Maar hij zal mijn voeten. Maken als benen. We hebben getracht iets van te zeggen. Dat. Die man in niet zegt. Ik zou met mijn voeten wat doen. Maar hij maakt mijn voeten. Al verhinderen. Hinders, dat is een vrouwelijk vrouwelijkheid die op de hoogte der rotsen, buiten het gezicht van de jagers en soms buiten de vijanden verkeert. We hebben getracht er ook iets van te zeggen. Dan staat ons nog te overdenken, en hij zal mij doet treden op mijn hart. En wanneer we nog even terugkomen op in het morgen uh, wanneer hier gesproken wordt in de eerste plaats om hoofd, Wij kunnen in Gods woord vinden. Dat algemeen geofferd werd op de hoogte. Wij kunnen vinden dat God zelfs bevolen had. Uh, zijn tempel te bouwen. Op de hoogte. Uh, namelijk op uh, den weg. Uh, die... Uh, waarvan we vinden in uh, Psalm 68, uh, dat waarzaam zo gebergd, met andere heuvelen bergen waren het overtrekken. God zelf heeft deze berg, zijn berg, horen begrepen. Ter woning om wat daar geëerd, zijn heerlijkheid te tonen. Dat was een hoogte. En op die hoogte is de tempel gebouwd. En op die hoogte. En was de tempel was, er was het altaar. Er was de aardigdesterpons. Er was het reukhoferaltaar. En er waren de brandoffers. Er was het voorhoofd, er was het heilige en er was het heilige de heilige. En het was de hoogte waar God woont. En nu zag het voorhoofd. En zeiden we, of hebben we wel eens meer gezegd, dan dat ik het nog even houden. Zeg... Op de verzoening van Christus Jezus. Het heilige. Waar het reuwe op was. Zeg op de voorpikkingen van Christus. En het heilige Heilige, zag op de nemen. Dat kan je nooit in de nemen komen. Maar je moet het voorhoofd passeren. En je moet het heilige passeren. Om in het heilige verheiligen te komen. En nu is Christus in het voorhoofd afgebeeld. Als met zijn zoon en met zijn bloed gestort op verzoening. En in het reuk al Dat hij met het reukwerk zijn er gebeden voor het aardig het vaders verkeer. Waardoor hij den toegang tot het hemel hoofd tot het vader had het En wie spreekt hij hier over een hoogte. Wat had hij daarvan gezien? En wil hij gaan moeten prediken wat we vanmorgen nog even aangehaald hebben. Over de toekomst die daar kwam over Israël. De KB, die zouden over het land komen. En die zouden de hoofd besproesten. En dus die zouden afbreken. Wat gebouwd geweest was. En waar die nou zou gebreken wat gebouwd was. En wanneer hij dat krijgt te zien. Hebben we vanmorgen nog aangehaald dat hij zegt. En als ik het hoorde, zou wie het mijn buik Voor de stemmen. Hebben mijn lippen gebeefd, verrotting in mijn, mijn ingeland, in mijn gebeente, En ik werd beroerd in mijn plaats. Wanneer hij krijgt te zien. Uh, de verbreken en de ondergang uh, van uh, de eerste kerk. We zeiden vanmorgen nog dat hij geprofiteerd heeft in de tijd van Menesse. Waarin dat de ondergang uh, van Jeruzalem niet meer af te bidden was. Want in tijden van Jeremia... Dan zegt de Heer, al was dat Job, en Mozes en Samuel, voor mijn aangezicht zou bestaan, Jeruzalem gaat onder. Ze zullen in gevangenis gaan. En nu, zegt de Heer, gaat de Kupke geldeer komen, en het volggevangelijk naar Babel hoort. En wanneer dat hij dat nu zegt, zei hij, wordt zijn kwaad verroerd. En zijn benen kwam verrotting in. En dan ziet hij hoe dat alles verhoogt. De vijfde bood niet meer bloeien zou. En de wijfde bood niet enzovoort. voort, werd er vanmorgen iets van gezegd. Maar. Uh, wat krijgt die man nu weer te geloven. Dat niet tegenstaande. Dat halveren. Uh, dat verwoesten zouden. Dat die tempel weer het woord zouden worden. En dat uh, de galveren ten onder zouden gaan. Babel zou verwoesten. Dat babel dat we aangeschepten. In de ondergang van het rijk van Israël zou zelf een ondergang en Jeruzalem zou herbouwd worden. En u krijgt die tevens te zien, de herstelling en de herbouwing van Jeruzalem. En waarvan dat hij zegt, ik hij zal mij uh, doen treden op mijn hoofd. En uh, dat is in hoofdzaak de letterlijke zin. En uh, wat wij noemen uh, vertroosting dat. Niet tegenstaande dat de toekomst zo doen. De oordelen zullen uit hongen. Verwoestingen was. Dat hij nog dan geloofde in herstelling. Hij zou mij doortreden op mijn hulpte. Voor de opperzangmeester. Hij gaf het al zijn op. Dat het door de eeuwen een gebeden. zou worden. Voor de opperzangmeester. In zijn kunst op de negenhond. Dat is... In het god De letterlijke betekenis. Als we hier vinden. En hij zal mijn, vo hij, en hij zal mijn voeten. Doen treden op mijn hoofd. En wanneer. We hier dan stilstaan. Geeft iemand te kennen. En dat, dat hij een hoop heeft. Dat hoog voor alles ook is. En hoe ook Of dat de toekomst ook is. Dat hij gelooft in herstelling U zei hem, is zijn laatste plankje te doen noemen. Uh, Gelooftsvertroosting voor de eeuwigheid. Voor de eeuwigheid. Uh, want mijn houders drie dagen kunnen gehouden worden. En dank daarom. De kan geloofts worden. Maar deze wereld blijft niet. Nee. Die heeft God uh, verwezen ter verroesting. Die zal eens en ondergaan. En we lezen als dat Christus zegt. Dat hij zal komen als een nacht. Het is al dat schone scheppingswerk. Dat eens het proontje wil was van de goddelijke wijsheid. Van de goddelijke alma. Maar zo dat hij gezegd dat Hij ziet. Het was zeer goed. Zal eens aan het uur prijs gegeven worden. Waarom? De zonden. Die hebben de aarde bedorven. En de zonden, die hebben de aarde de vloek meegebracht. En nu zal die eens prijsgegeven worden. Ach, hier in het leven overwaart zich de volkeren beoorloven met om een stukje lamp te hebben. En mijn ouders, mijn beloofdzoons, zoals elkander voor een stukje lamp. Maar eens zal God alles prijsgeven. Aan verwoesting. Eh, want. Hier is de troon. des satans. Vinden nog dat hij zegt. Ik weet waar hij woont. Namelijk. Waar de troon des satans is. Hier is de troon des satans. Die zelf zegt. Op een keer tegen Jezus. Al deze koninkrijken. Die zijn van mij. En als hij mijn keer zal aanbidden. Dan zal ik u al die koninkrijken geven. Eh, dus. Die zullen eens ten onder gaan. Wanneer de elementen de mijn pederij branden zullen verpijken, zal alles ten onder gaan. Maar, nu zijn we geloofsgetroosting. Er had en geloofde, had ik, en had ik zelfs moeten profiteren: de ondergang van het rijke Juden. Hij hebben hoop. ter vertroosting van herstelling. Hij hebben van vertroosting en van vernieuwing. En wel het Als we hier verwijderd mochten worden. Om hier een leven open te kennen. Van de ware troost. Die er zelfs al is Dat deze aardse tabernakel En de tempelgebouw van ons lichaam. Dat door de zonde de dood onderworpen is. En dat strakjes zal al sterven. En wat een prijs. De warmte zal zijn. Dus afgebroken. Gezegd. Het schoonste van God. Schepingswerk. De beelddragers. Schots die God geschapen heeft niet om te sterven, maar om eeuwig te leven, waar de woon des levens stond, als een teken en zegel van het eeuwige leven, bij gehoorzaamheid aan wijs van het werk verbond, is door de zonde dat tempelgebouw, is verwoest geworden, want het is de eerste verwarende bouw van God, en hij woonde door zijn beeld in dat tempelgebouw, maar door de zonde zal dat tempelgebouw verwoest worden. Door die harde hervrede dood. Het zal een prijs worden van de wormen die in het vlees en het stof leven. Maar mijn levens, nu de verkroost geworden, de ververkroosting. Ook dat tempelgebouw dat verwoest zal worden. En wat de dood is en klauwe tot aan een de opstanding zou dat tempelgebouw vernieuwd worden. En lichaam en ziel zal met elkaar verenigd en onder onsterfelijkheid en de onverderfelijkheid aandoen. En als dan die tempelgebouw herstelt en vernieuwd en de heren daar zal stellen een nieuwe hemel en een nieuwe heren waarop gerechtigheid worden zal. Wat dan is deze troost voor de kerk dat als een kleed zal het al dat iets kan hier zijn stand behouden. En wat op stof is neemt en einde door de tijd die Maar hij had nog opverwezen geen verandering te vrezen. Is dan de Heere, Heere, mijn sterkte. Dan zal straks dat nieuwe tempel tempelgebouw. Op de eeuwige van Gods zal behouden. En op de eeuwige nerfheid van die dierbare Christus. en zal hersteld worden. En... En waar hij nu hier een hoop heeft op die herstelling, zegt hij. En hij zal mij doen treden op mijn hoofd. Herstelling en straks is voor de eeuwigheid. O mijn ouders, de hemel die nu ons bij tijden verschrikt, door donder en bliksem, soms door tijden, door stormen en orkanen, soms door de hitte van de zon. ...op de schrik der koude, ah, die zal dan geen kwaad meer doen... ...en daar zullen geen aardig steden meer vallen... ...geen uitdieningen zullen er meer zijn... ...en geen wil en ...naar herstellingen... ...en hun zalen geholpen te hebben... ...en hopen waarom... ...die hopen... ...die is gewotteld... ...en de Heere die Heer, is bij de sterkte... ...en Jehova... Jehova. Uh, God is, wat uh, is, je hoop is, mijn God God. Uh, mijn hoop, die hoop die wordt gesterkt in uh, het, hier adoei, dat uh, is mijn lotsteen. Die hoop uh, die is tot vertroosting, omdat hij de God is, des eeds en des per die krachten zijn er even naar verbonden. Door die middelaar des verbonds heeft laten verwerken. Dat Christus vertelt. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. Anders zit zo u gezegd hebben. Ik ga het heen om mijn plaats te bereiden. En wanneer ik die plaats bereid zo zal ik die alle toch bedenken. Wat geschiet is, eerst? wanneer ze gaan sterven. En ten laatste, in de dag de opstand. En we zijn dan hoop. Op die gezegende vertroosting. Eh, want mijn de troosten, dat houdt eigenlijk in eh, dat hier alle tranen van de ogen af te wisselen worden. Houdt eigenlijk in eh, dat gelijke moeder een kind op haar neemt. En eh, eh, met haar eh, zet tranen afweken. En zeer vriendelijk komt te troepelen, zodat zijn kind zich veilig vindt aan de moeder en soms met vertrouwen over een glimlach naar de vriendschap van de moeder kijken ach zo zal en nu de hoop op die vertrouwsting ik en hij zal mij het doen treden ach we zeiden vanmiddag nog over die hinden dat die zo lucht zijn maar hij zal mij hij zegt niet ik spring zelf in de nemen, dat doen ze tegenwoordig uh, Men is het van de Iedereen moet beslissen. Ja. Vandaar dat je bijna geen bladen meer hebt. En het is een wonderlijke zaak. Dat gaat er geen evene neer verloren. als dat de hel op is. Ja. Uh, Het is wel waar, mijn heren, dat hij voor zijn volk op is. Maar die hebben eerst geleerd ze zijn thuishoog. Die hebben eerst geleerd ze zijn thuishoog. Als ze rechtvaardig te verdoemen is verdiend heb. Maar ze wordt er echt van. Ja. Ik kreeg verleden week nog een briefje van een vrouw. En mensen had altijd zo'n beetje correspondentie zo. Twee of drie, jaar. Veel verloren, man verloren, kinderen verloren. En pas alleen nog weer een zoon verloren van 40 of 50 jaar. Dus uitgeschreven als God mij naar de hel stuurt. Dat ze zeggen, heren, dat is helemaal recht. Maar weet je wat ze kwijt Ze schreef? Ze schreef er bij heren. Krijg ik dan de Bijbel mee naar de helft? Dat is heel wonderlijk Krijg ik de Bijbel dan mee naar de helft? Ja. Wat doemt u van de zulke? Al oh, die leren kennen helden te zijn. En die de Bijbel nog mee willen nemen. Want het is nu de reis schiet. Maar uit de onwaardigheid en de vloekwaardigheid en de afmakingen moesten bekennen dat het eeuwig recht zou zijn. Ze dus je toch niet, dus ik zou het niet graag zeggen, als zegt. Maar voor de zulke brengt die zware van rust. Nee. Die met de Bijbel naar de hel doen. De meesten willen met de Bijbel naar de hemel. In de Bijbel wordt wel de weg gewezen naar de hemel. Maar is door de hel alleen, dat wil zeggen, als een schuldige en als een verlorene. Als een voetvaardige en een En als een verloren zonde. En die dan nou iets zal hier kennen: dat de Heer hun sterk is. De Heer, Heer is mijn sterk. Hij doet mijn voeten treden. Hij doet mijn voeten zijn als En Hij doet mij treden. Dus ze doet zelf niet. En nu te bewust zijn. Hier vinden we een die was zich bewust dat hij zelf niets kon. Ach, mijn heet de zoutige is. we kunnen niets voor God niet maken. maar ook krachten. En die de troost verworven heeft, die in de helft geweest is Christus, die ter hel en de hele wereld af ons omklamst door de hel naar de hemel te redden. Christus die vernederd is geworden, tot in de diepste diepte van onze verlorenheid, waarvan onze geloofbeleiden is getuigd nedergedaald verhellen. Ik wil niet zeggen dat hij in de hel geweest heeft, maar de helse angsten te heeft, om twaalf door de hel heen, de weg te verhalen naar het binnenste heiligdom, naar de regeling. Die getreden is op zijn hoogte. Toen hij ten dienste vernederd is geworden. En toen hij uh, gekruurzig is geworden. In de lof van het Een man van smakken was en verzocht in krankheden. Hoewel zondeloos. en toegerekend is geworden de schuld van de kerk. En uh, we zeiden nu dwars door en de vloek van het kruis. En door de dood en het graf heen. De weg gebaan heeft. En had Christus, hoewel dat die mensen zijn en dood alles verdiend en verworven had, maar had, graf probleem, had er in graf gebleven, had er geen een in de hemel gekomen. Had er geen een in de hemel Maar nu is hij getreden op zijn hoofd. Maar van de kool, in Psalm 24, maar ook. O poos de reis even eeuwige reis de moot. Opdat u koning mocht ontmoeten. En... De poorten die zijn open gegaan. wie is die voor zo grote man? Het is hoop van maar het is God geweldig in de strijd, Die hier op de aarde de duivel de kop vermosselt, de zonde verzoend en de ongerechtigheid verzegeld heeft. Heeft de weggebaard is getreden op zijn hoofd, de hoofd, van om in het troon de gods te zijn. Het land staan en als geslacht. En nu beker ik die door gewoon spreidingen, met die dier ver het heen zouden worden. En op mijn houters, als je nog wel is en je zou nog ergens enige troost zoeken, ze dus is het te vinden als alleen bij hem. Want gelijk als een die zijn moeder troost, also zo zegt hij zal ik niet troost. Daar begint hier al, troost, troost, mijn volk. Zal u ieder God zijn, spreekt naar het af van Jeruzalem, Roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat de ongerechtigheid verzoend is. Dat ze van de handen zeer het ontvangen he. Voor al haar zon. Hier begint al die troost En in de hoop van vertroosting, Dat hij zal mij doen op zijn hoogte. Mijn ouders, als we hier ons land moeten verwerken. ...moet je dekels naar beneden en op je knieën. Maar... als we me verwaardigd worden, En we hebben hier op ons knieën moeten verkeren... ...in stoffenus. En we hebben hier moeten hervaren. ...die met kranen, zij saaien zullen... ...die zullen straks treden. We vinden hier van treden. En dat wil zoveel zeggen weer met de voeten. Ach, we vinden in Sam 122. Ik ben verpleit wanneer de mij Gods vlucht op me. Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan, de helft zich aan te en om. En waarvan geldt, wij treden uw poorten in. Joris dat ik bemin, wij treden uw poorten in. En we zal het eens wezen. En wie die hoop mag meer kennen, daar staan ook oh sta op onze voeten. Ja, nu is wel gebouwd, wel samengevoegd, ja, beschouwd, zal haar voor bouwheerskunstwerk roepen. Zal wat wezen hoor, wanneer ze die open in vervulling zullen gaan. En ik zal, hij zal mij doen treden op mijn hoogte. Er zal wij worden de stammen naar Gods naam genoemd, en aan de heb ik zich verblijft. En getuigd van de aard die van God's De rechters toe staan daar binnen. Hij zal mij doeltreden op mijn hoogte. En mijn houders zal verwisselen geschieden. Zal verwisselen geschieden. En daarom in de eerste plaats. Wanneer er onder ons zijn mochten. Ach, die die troost missen. En het ergste zou zijn. Als je dat niet aan je hart gaat. dat je buiten die troost moet leven. En buiten die troost moet sterven. Ach, dat God is schade. Dat je zelf zeilbegerend mocht worden. Naar die enige troost. En dat je er is iets van nog meer kent, Ach, we zijn deze tekst. Is ons zaterdagavond gaan bezetten. En ik denk niet dat die tekst ooit meer vergeten zal we weten niet of dat het de laatste middag zal zijn. Of dat we nog meer zullen zijn. Gij weet ook niet of dat het voor u de laatste middag zal zijn. Of dat we nog meer zullen zijn. Maar wat zou het zijn om er verwijderd mocht worden. Om, hij zal mij doen vrede op mijn hoofd. O, oh, wanneer je die troost moet missen. Al is dat je nog zoveel bezit. En al is dat je nog zoveel hebt. Maar je hebt voor de toekomst niets. Bedenk eens. Wat wordt er niet gezorgd? Dat men zich verzekert. Voor wanneer men oud wordt. Wanneer men ziek wordt. Wanneer men ziekenhuizen moet. Ach, alles daar wordt voor gezorgd. En zouden we nou toch niet verzorgd zijn voor ons onsterfelijke ziel die op reis is naar de eeuwigheid. Moeten we daar nu onbezorgd, daarom haalden we dit Dan is men eens bezorgd zouden worden. Niet wat we eten, al wat we drinken zullen, want dat zoeken wijden. Maar zoek eerst wat koninkrijk de gods en zijn de gerechtigheid en alle andere dingen zullen je En wanneer we nog onder ons nog te zijn, ach, die hier als troosteloos over zijn. En die zelf geen troost vinden. We kunnen u maar één weg wijzen. En dat is naar de Heer, die sterke God. Die Vader, der Eeuwigheid, die Vredevorst. Daar is de ware troost te vinden. Aan de voeten van die gekruisde Emmanuel. Om als voelde zondaar bedroepen te worden met zijn diervaardoor. Daar is de ware troost te vinden en het geloof. Zoals God de heilige zee is dat werkt, zoals die troost goed is in de schriften. Ach, ach, oh, dan nog een heer, gij troost. Is Israël nog? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeker, Dat het een spoorslag mocht zijn in de benauwdheid der tijden, in de donkerheid van de toekomst, om te zoeken die enige troost die er is in leven en in sterren. En ten tweede zei de vastigheid van die troost. Hij zou mijn voeten. De staat hier weer en. Hij zou mijn voeten. O, mijn ouders, de vastigheid van die troost. Die kan de kerk nooit ontglippen. Die kan die nooit ontglippen. Want ze legt vast in den drieënige God. In je hoofd, hij is en hij is mij geworden wat hij is. In het doel, dat is, hij is mijn rotspel. In de God, in doel, dat is, hij is mijn vervoersgod. Ach, merk eens, wanneer hij het de vers nog zegt. In de God, mijn scherts, ach, mijn hart. De gezegende naam. Zoek het eens in de zin uw gedachten te bewaren. Wij gebruiken, en zo dikwijls zeiden we vanmiddag, het woord die Heer en het woord die God. Er ligt altijd iets in me, dat is mijn leven lang al zo geweest. Om ook in gebed, zo weinig mogelijk, dat is niet te vinden van Salomon vandaag, dat hij dikwijls het woord die Heer gebruikt maar anders vind je het niet zo algemeen in de gebeden. Om zeer voorzichtig met de naam Heere. Hij is wat hij is en hij is mij geworden, wat hij is mijn God. Je hoofd en Heere met een hoofd van adoni, die in vastigheid. Vastigheid onwreken een steukje was. En nu de vastigheid. En als God. Het woord die God valt zo dikwijls van de mensen Maar het betekent in de groeptaal is, Dat betekent God en de En de des verbond. En mijn oorde, nou de vastigheid. Van die hoop En van die betrouwttingen. ...die ligt in die drie enige verblokseling. En dan zullen hemel en aarde zullen verwijderen. Maar mijn God zegt, die zal geen zins verwijderen. gaan. Bergen zullen wijken. Niet kunnen wijken. En mogen wijken, dat staat niet. Bergen zullen wijken. En heuvelen zullen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van niet wijken. En het verbond mijn spreders zal niet wankelen. Zeg, de uw u wat verder. Want het mij zijn, toen ik gezworen heb. Maar die niemand bij had, bij wie dat ik kon het is hij gezworen bij zichzelf. Eh, gezworen. Zou de water en nog wat niet meer over de aarde zullen gaan. Al zo hebben gezworen. Dat ik niet meer op u toren. Nog schelden zal in eeuwigheid. de de vastigheid van de troost Die er is in leven en sterven. In de onveranderlijkheid. En in de trouw van die vertrouwen vervolgens. Zodat. Ja. Mijn leurders de zaligheid en de neem. En, en hij zal mij doen treden op zijn. Op mijn hoofd. Die lijkt niet vast in hem. We zeiden dus straks nog. Habakkuk klimt zelf niet in de neem. En we vinden ook niet. Dat wij zomaar in de hemel kunnen klimmen. Ik weet zelfs. En van die arme lazens. Die werden gebracht. Werken gebracht. In de hemel wordt aan zijn kerk gedacht. En mijn hart, ze worden in de hemel verwacht. En ze worden door Gods geest in de hemel gebracht. In de hemel wordt er aan gedacht. Krachtens de verkiezende liefde. En in de hemel worden ze verwacht krachten zijn verlossingen door het dier waarop en in de hemel worden ze gebrek door die levige geest die ze onstraffelijk zal stellen voor het aangezicht des vaders in het bloed des verbonds bedenken de vastigheid van die troost waar het geloof zich hier uitdrukt de troosting voor de eeuwigheid hij zal oh mijn God. Is er niets, er is niets erger als onzeker te zijn. Neem eens een heel eenvoudig voorbeeld. Als iemand vreest kanker te hebben. Vreest. Ah, wat kan die angstig en beroerd wezen Waarom? Hij weet niet zeker. Zal het waar wezen of zal het niet waar wezen? Wat is er erger dan zo'n zekerheid? Geen zijn er verleden wat mensen verdronken. En eh, eh, toen ze in de storm waren, wat, toen het tweede schip eh, dat de boel kapot was, eh, ze niets van hoorden. Eh, wat een onzekerheid, wat een ongunstige onzekerheid. Al die mensen dachten, mijn man, mijn zoon, die moest eens verdronken zijn. Ja. En mijn herders. En nu de onzekerheid, als ik ga sterven, waar zal het belanden Is het er nog herkenning? Mijn gehoord is, ik zou u de raad willen geven. Zoek zo spoedig mogelijk een verzekering te sluiten. Ga je verzekerd, oh, dat. Ook een apostel Paulus zegt, ik ben verzekerd. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overigens. Nog machten, nog tegenwoordig, nog toekomende dingen. al zou kunnen scheiden van de liefde. Als je een kind blijft bent en de onzekerheid of ze nog terug zal komen. Doe je ingewende in elkaar krimpen. Als je nou toch onzeker bent, dat je niet op reis bent naar de hemel. Dan moet je je eigen toch gaan verzekeren dat je op reis bent naar de helft. Want er zijn we twee Oh, bedenk toch mijn God! En eh, wat kan dat dichtbij wezen? Kan dit jaar ons sterfjaar worden? Zou toch een wonder wezen, eh? Zou toch een wonder wezen. Als de wereld nog een jaar bestaat en wij zijn er in allemaal nog. En als we nou allemaal niet zijn, we zijn er ons weg te vallen. Wie zal er dan zijn? Wie zal er dan zijn? Ja. Ah, wie zal er dan zijn? En als er een of andere van ons dat nou eens zei en we hadden niet, de zekerheid, de vastigheid van die kruis, waarvan de katechisme zegt, wat is u een enige kruis? Wij te in leven en in sterven. En je hebt, ja, ik hoor iemand zeggen, maar man, nou praat je daar wel op. Maar Gods volk hebben het toch altijd zo zeker niet. Ah, mijn houding. De strijd zijn ze wel onderworpen. De aanvechtingen zijn ze ook wel onderworpen. En we vinden niet dat hier, uh, hadden we ook gezegd, maar ik kom verzekerd. Maar krechten, wat een heer aan zijn ziel gedaan heeft. En dat hij die verboodschap had meer kennen als zijn God. En gaat hij eigenlijk hier zeggen, maar dat legt ook in mij niet vast. Maar het legt vast, in de heur is mijn sterkte. Hij doet mij treden. Hij zal mij doen treden. Op mijn oog. Dus de verzekering die legt hij in de verzekeraar de vestigheid. Wat hier wel eens gedaan bijvoorbeeld. de brand is en er brandt wat af. Dan zegt men. Nou ja het is niet zo erg want die man of vrouw was verzekerd dat ja, is verzekerd. Niet zo erg. Maar als je niet verzekerd bent, en je brandt dan af. Wat dan? Werk is mijn hulp, als we niet verzekerd zijn. En dan weet ik wel, we kunnen dik op strijd en aanvechting onderworpen zijn. Ach, als de open hel je bij aankrijgt, En in de waarneming soms, van wie we dagelijks nog zijn. En kracht is onze afmaken. Maar... In het geloof ligt de vastigheid. Want het geloof is een vaste grond dingen Die men ook. En een bewijs der zaken die men niet zien. ziet. Ja. Dus het geloof is eigenlijk. En in elke oefening is geloof ligt verzekering. Want als er in het geloof geen verzekering is. is het geloof geen geloof meer. Het geloof. Dat een werk is uitgekomen. Een vertrouwt op Een geloof. Dat door God de Heilige Geest gewrocht is, dat steunt op de Christen des daar Dus, daar begint geloof verzekering. Vandaar Vandaaruit. In de uitgaande daad, of in de toevluchtnemende daad des geloofs, dan kan dat geloof bij tijd er zo'n zijn zo Daar dat je zegt: Ik word zeker zalig. En waarom dan? Kracht tussen woorden tegen tuigelens. We haalden vanmiddag nog aan dat de dichter zegt gedenkt aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop je mij verwachting hebt gegeven. Dus de hier is eigenlijk zelf op gang gemaakt. En wanneer dat nu zodanig is, dan ligt er in elke geloofsoefening een verzekering. En wanneer we geloof mag oefenen, is bijgedurig, we gijken weer een verzekering. De verzekering, de polis, is Gods eeuwig blijvend woord en getuigenis. Dat Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. En slecht bewijst het leven. Wat God bevelen zegt, vertoonde ons heilig recht. Bedenk eens. Uh, we zeiden. Het is de vastigheid van die vrouw. Die kent wat door het geloof. En dan kunnen we hier, als er iets van mag leren kennen. Het is maar een verbruikking van tien dagen. Als je nou 30, of 40 jaar bent je hebt de helpenis. Er zijn er vijf van. Maar als je 60, en 70, dan zijn er soms zo'n acht of negen van. En als je dan ziet waar hij doorgeholpen is. Tot deze dag toe. Doorgeholpen is. Wat deed hij dan? Is dan de Heer het dat vertrouwen die waardig Dat hij dat laatste stukje ook nog wil doen. Is die dan niet waardig? Zou we door het geloof, vertrouwen, hoop en vastigheid, krachten. Hij zal mij doen treden op mijn hoofd. En ten derde, we zeiden we nog even, de blijdschap in de vertrouwtje. och mijn hoofd, die daar iets van niet kennen, schrijf je nog voor zijn meester op de nog. Hier is Habakkuk waarin het voorgaande vers nog zegt, zo zal ik nog in de heren opspringen van vreugde. De blijdschap in die vertroosting. hij heeft uh, dit gebed aan de opperzangmeester gegeven. Weet je waarom? Hij is zeker een leviet geweest. Want als leviet heeft hij wellicht uh, dit aan de opperzangmeester gegeven. Wel die nog, dat is om op een zekere uh, zangnoot gezongen te worden. Ja. en zingen doet men algemeen, ik weet wel, er zijn klaagliederen, maar zingen doet men algemeen als men is. dan zingen zij in God verblijft, aan hem gewijd van seren wegen, dan grote zere nemen, kijkt zijn majesteit schijf het en u zegt het in de derde plaats, de het daar der vertroosting. Ach, mijn homers. Hier geniet Gods volk bij tijden, een blijdschap die de wereld niet kent. Die de wereld niet kent. En die is van wat van mag smaken. Die wil het nog in duizend wereld overwinnen. Weet je waar die blijdschap in bestaat? Dat ja, ze hier bij tijden een voorproef die verkrijgen van wat het is als op die hoogte gebracht zou zijn. Dat er nu bij tijden uit dat heiligdom, uit die wolken op, dat heilige mannen en die hemel er de zielen zo'n sterk En dat, dat ze met de kerk zou zeggen bij tijden wat blijdschap smaakt met ziel. Wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht, in het huis van die hemel kon. Ach, mijn God, dan kan zelf de dienst van God. En waarvan de dichter, zegt och, mocht ik in die heilige gebouwen, die vijgen, die eeuwig en de en dienst, dan liefelijk hierbij mijn ziel met die verbondigde tocht. Ja. Eén dag in uw huis is maar beter dan duizend helden. Klaar liever een torenbol achter in het huis is hier, dan aan te wonen in de tenten en op de loog zegt. Ach, dan kan er bij tijdens zullen een blijdschap in het huis. En wie weet niet wat blijdschap is. In de natuur en kan er blijdschap zijn. En dat is nog niet tegen Gods woord. Zo zelfs ze vinden nog een vrouw wanneer de vader een smart. Maar wanneer dat het kind geboren is... gedenkt ze er smak niet vanwege de blijdschap... dat er een zoon geboren is of een dochter in kinderwereld gekomen is. Zo kan er over verschillende dingen blijdschap zijn... Blijdschap als er ziek geweest zijn en genezen mag worden. Blijdschap. En wanneer er een huwelijk gesloten zal worden. Blijdschap. Wanneer er een oogst goed geweest is. Er kunnen allerlei oorzaken wezen van blijdschap. Maar die is vergenkelijk. is vergenkelijk. Maar hier een proef die te krijgen. Van die blijdschap die onbepaalt. Door het licht dat van zijn haam zich straalt. En hoogste toppen zal zijn. Oh ik ben niet bekwaaf, mijn hond, om daar iets van te zeggen. Want een apostel Paul zegt, het is nog niet geopend wat we zijn zo. En het is nog niet van maar dit is zeker waar. Dat daar een blijdschap was, die genoeg gezien, die geloeg hoort. En die eens in is opgeklongen, al is het dan hier dan bidden we, Treurende bij tijd over de aarde zouden gaan. Vanwege strijd moet te Dan kan er bij tijd eerlijk toch een blijdschap in het hart te wonen. Een blijdschap die niet in te helden is. Want het is vloeiende God. Vloeiende God door Christus. En door de heilige geest gewerkt. En dat is een wonderbaarlijke blijdschap. Want het is gewrocht en vrucht van de liefde. En nu iets van die liefde te proeven. Van die Heere, Heer, Onze sterk. En gesterkte wordt in geloof. Nu die geloofsblijdschap. Het geloof dat zal verwisselen in een schat. En, mijn ouders. Ik zei: van die blijdschap. Daar kan ik bijna niets van zeggen. Nee. Als alleen wat Gods woord zegt. En die zegt dat de hemelen straks weggerold zullen worden als de En die spreekt over die stad, welke kunst en arend wel God is. de, de paarden, de en straten van Gaf. Dat zinnebeelden, dat wordt alleen maar de schoonheid en die de heren in zijn woord komt over overtuigen. Maar in waarheid. Ach, dan wacht, dan wacht in oog, en wacht in oog, en wat deze eens mensen had is opgeklopt, wat God bereid heeft, die troost voor de arme pelgen, die hier door dit meeste verlengde, en door de tranen dan gelijfde, ach, waarvan stelten op bevaringen samen, zijn de doden, die in den hier sterven, O, oh, mijn nood, een blijdschap, is nood, hier kan blijdschap zijn, maar het kan een andere dag al misspreken. Maar dat zal een blijdschap zijn, die eventueel, waarom? Daar zullen ze blij zijn met God, daar zullen ze blij zijn met Christus, daar zullen ze blij zijn door de Heilige Geest, daar zal God blij zijn met zijn volk. En Christus blij dat hij zijn vader voor zal stellen. Als een rimpel voor de meter, zonder plek en zonder rimpel. En wanneer dat de dichter van Psalm en er iets van uit? Dan zegt hij: Ik zal ervoor zingen, van God goede de dierenheid. En in Psalm 68 hun blijdschap, zal de lombepaal door het licht op en zijn aanzicht snel zijn hoogste toppen steken. Hef hoogdus blij de Psalmen aan, verhoogd verhoogd veranderd de baan. Maar, oh, wat leeft hem hier? Oh, die wonderbare blijdschap. Mijn huts, die wordt in wit de gezocht. En in gebed tijden dansen gekend. Hij zal me doen vrede. Voor de hoppers zijn Hij zal me doen vrede op mijn woord. Kom op zijn, Maak eens nul op dit lied. Maak eens nul op deze zijn. Oh, dat leidt het zal mijn naam. Maar oh, voor oh, ook, de baan. Laat, oh, wat leest dan hier? Oh, die wonderbare blijkstap. Mijn huls, die wordt in Britten gezocht. En in gewet bij tijden dans gekend. Hij zal me doen treden. Voor de oppers Hij zal me doen treden op mijn hul. Op Kom, oppers en Maak eens nood op dit liet. Maak eens nood op deze zender dat het gezang blijven... ...voor de kerk zolang... ...als dat er een volk op aarde zal zijn... ...zolang als er een kerk op aarde... ...dan is het beter het lof niet het, ...en wat we nog zingen... ...het zal een 64 zesde. hebben... ...want op oh de Heer... ...zo goed zo beeld ...is van allen tijd een zonneschild... ...Hij zal genade en eerder veden... ...Hij zal het goede niet de nood... ...onthouden zelfs die in de dood... ...die brechtheid voor hem leven. Wel zal de op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. We noemen dit zesde vers van Psalm 84. <tied> op weg en reis naar de eeuwigheid. De dag is dan zo naar weer verblijf. En we hebben getracht en weinig zien met de hulp van de stieren, een test en weinig ontvouwen. Ach, dat God geeft dat er wat over mag blijven voor de eeuwigheid. En mijn houders, kunt gij nu indenken? Dan bevraag weer de geld. En als er een weinig opening valt, dat die wel zo zou kunnen. Dat nou elk eentje zoals we hier zijn, van de eerste tot de laatste dat we iets van mogen leren kent. Ach, het is een wonderlijke zaak, mijn God. Een erfenis. Hoe meer erfgenamen er zijn, hoe kleiner dat erfenis is. Maar in het koudelijk krijgen wat is anders. Dan je je verhaalste vijand nog. Zou je ze dan niet gunnen. Die over de waarheid te verkeer nog zoekt. Zou het je het niet gunnen. Ja je zou wel op de ziel willen binden. Ik weet wel we kunnen geen haar wit of zwart maken. Maar het heeft toch God behaald. Door middel van de prediking zalig te maken die geloof. En ach dan zou ik je de vraag eens doen. Eerst zie je nou vandaag gesproken. Dat jonge mensen zouden zeggen. Ja, daar mag daar zomaar niks. En daar wordt alles zomaar afgekeurd. Nee, je wordt zelf afgekeurd. Wil je daar rekening mee houden? Dat er dikwijls gevraagd wordt. Of dat maakt niet en dat maakt niet en dat. Maar je bent afgekeurd bij God vandaag. Afgekeurd. Je doet niks met dat. En als er niks goed te maken. dan kan je nou eens denken? Ach, bedenk eens. Als je één kruimeltje van die blijdschap in je hart, en van die sterkte, en dat hij je voeten maakt en op ach, daar zou je van moeten zou Zalig worden, dat mag ik. Ik mag zalig worden. Oh, mijn God. Houd in gedachtenwis. Er wordt in onze dagen veel voor de jeugd gedaan, maar om ze naar het verderf te brengen. Er zijn kerken, daar de jeugd wel de kerk een beetje spelen mag met de voetbal. Daar ze onder de preekstoel met boeken mag gaan zitten. En je weet niet wat of dat er in de wereld En onder de hoofd is de kloos. Ja. Maar, dat is een schadelijk makkelijker. En dat is die kostelijke vernagetekst. Ja. Ach, ik geloof mijn hart. Als er meer gebed was. Als dat men nu probeert de jeugd tot zich te trekken. Luther die zegt in de tijd: geef mij de jeugd. En ik zal u de kerk geven. Maar Hitler die zegt ook: geef mij de jeugd. En wat is de gevolg geweest? Bijna de honderd hen van Europa en miljoenen mensen het leven gekost Ach, God zegt, geef mij de juffrouw. Grote, aan u, schepper, in de dagen. Uw jongelingschap. Eer dan de oude en de kwade dagen. En de jaren naderen van welke gij zes het. Ik heb heel de zin gezellig. Jongelingen en jonge dokters vragen toch naar de heren. Hij zei de sterke. Ach, ik heb nooit de kans gehad. Om mijn hart in de wereld op te halen, ben ik nou zoveel midden Als een ander die 65 jaar is, hebben ze nou zoveel schapen de vragen? aan Gods volk? Oh nee, daar hebben ze geen schapen geleden. Het is een voorbereidingsproces voor de heerlijkheid. Nu is nog nog heden derde na. God laat door middel van de prediking nog aan uw zielen arbeiden. Oh, wat zou het toch wezen. Als de moet worden, is onze predik in geloof. En aan wie is de raar en de zere grote Ach, het is nog geen dergename. En het is nog te verlaagenaam, het is een En nog, predik van heren, bent u naar mij toe. En wat behalve, Belongen we wangen geen egen derde. Want ik ben God en niemand meer. Houd in gedachten, als we op zulk een grote zaligheid je nacht wat het dan zal zijn om straks verwezen te worden. Maar je eeuwig verhaal zal hebben, zal er ooit meer hersteld te kunnen worden. Eeuwig verhaal, En de Satan eeuwig verwijten zal. Jullie hebben geweest onder de prediking. Jullie konden nog zalig worden, ik niet meer. Ik was veroordeeld tot de verdoeming. Maar jullie hebben nog die kostelijke tijd gehad. Zie toe dat het niet zal volgen. Ik heb ze de tijd gegeven dat ze zich zouden bekeren. En ze hebben zich niet bekeerd. De weg is nog open. En het woord wordt ons nog gepredikt. Zoek het in de heren terwijl het is. En roep hebben aan terwijl het bres. En in zoverre dan er onder ons nog mocht te zeggen, bedenken. En wanneer er nog zij die hebben leren kennen. Dat de wereld gaat voorbij. En al zijn begeerlijkheid. En maar die geloven. De wil God toen in de eeuwigheid blijft. Die dat er ongeluk uit maakt en ellende. Zoek geen voor Voordat jij gevonden hebt. De Heere Heere is mijn sterk. En dat hij niet zou rusten. Nou is het dat de duivel zou zeggen dat is te groot, dat is te groot Ah, er staat in Gods woord niet dat voor wanneer we het leren zijn is voor ons wel groot maar niet te groot om te geven want bij God is er een volkomen zaligheid, en die geest uit vrije hoogheid waar ze haar een vriendelijk ontwerp dus bij God is er geen karigheid, als wij de armen maar zijn, en de behoefte van behoefte volk in een oude. In hun ellende pijn gaan zelfloos. Tot hem gevlogen zal hij de redder zijn. Ken u iets van de waarheid veranderd. Met te weten te weten voor eigen hart en leven. Hij leest een tekst nog. De Heere Heere. Is mijn de sterke. Je hoofd behaald. De drie Egelheid. De drieheftige God de Vader, onze God. God de Zoon, onze opsteem. God de Heilige Geest, ons heerlijk. Dat wil zeggen, hier het verbond komt te maken. In de gezegende weldadigheid des verbonds. Ach, het is hier maar een verdrukking van tien dagen. Toch, het kruis opgenomen. En nog maar dragen een boosje, de Heer. Die is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij belenden. Hij zal niet verlagen het werk zijn namelijk. Hou me. Stret me. Dan zal de heer al je tranen af. Dan zal je verdriet wegwinnen. Ach als hier het moederhoofd neergelegd mag worden. En je mag je ziel verliezen. In zijn drieënige God. Al is dan ze hier aan je kracht staan te wegen. O moeder. O vader. Ah, daar zijt gij daar vergeten, alle leegdieren vijf, daar zijt gij vergeten, je kinderen, je mama of vrouw, daar zijt gij vergeten alles. Dat zal uit de gedachten is weggewisd worden, weet je wel, omdat jij drieënige God ons zult aan hetzelfde dat alleen de blijdschap in een drieënige God de tijd zal worden. Ah, daar zal de kerk vol wezen van God. Vol wezen van God. Om hem dan uit zijn werken. Ik wacht de te prijzen en te bedanken. Daar zal treuring en zuchting wegvliegen. En er zal even het blijdschap op een hoogte zijn. Hij zal ze toetreden op de hoogte. Voor zijn opperzangmeester op de weging op. Amen. Heeren. Eh, Gij mocht een naad nog zijn. En het nog heilige aan onze hart. Ter oorzake van de ere u naams. Och, Heer, we hebben reden om u te herkennen en te bedanken. Dat ons deze dag weer doorgeholpen tijd. Here we zijn in onszelf een niet. Maar bij u is de fontein des levens. Ach, Heere, dat er nog eens wat over mag blijven voor de eeuwigheid. Om de toekomst tegemoet te mogen zien. In de hoop en de verwachting. Dat er nog eens waar zal worden hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Zijn hoogste toppen stijgen. Heere, gij mocht het nog achtervolgen. Bij de een of andere. En dat gij uit uw werken nog eens geheerd verheerlijk. Hier in beginsel. En nog eens eens in geloof en in aanschouwen. U uit uw werken toe te brengen. De heer de, lof, de prijs en de dankzijn. Want dat komt u toe. Uwe. is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Buiten u en in de grote dag der eeuwigheid. Adem. onze geslotsen zijn. Zij als wat we nog eens gewend zijn met een middag. We zingen het laatste vers. Van de 122e psalm. En zijn tevens gewend. Dat we dat met middag en dankdag staan te zingen. Uh, dat wensen we dan zelf nog te doen. Het is. Het de derde vers van Psalm 122: dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijft, dat welvaart in uw vesting. Ze vrienden en broederen spreken nu. De vrede zij en blijven u. Nooit moet haar neid of tris verkoelen. Om zeer een huis in uw gebouw. Daar onze God zijn woning had, zal ik het goede voor u zoeken. Wij noemden u. De derde vers van Psalm 102.